Jelle Visser met het NOS Journaal. De Nederlander België was samen met een groepje landgenoten geweigerd in een café. De agent werd vanuit een taxi beschoten. Of de Nederlander, een man van 36, de schutter is, is nog onduidelijk. Twee andere verdachten zijn voortvluchtig. De Belgische koning Filip en minister Jambon van Veiligheid en Binnenlandse Zaken... brengen vandaag nog een bezoek aan Spa. Op de A2 bij Geleen zijn drie mensen aangehouden die een grote hoeveelheid chocolade in hun auto hadden. De drie zaten in een auto met een buitenlands nummerbord en werden aangehouden bij een politiecontrole. Daarbij bleek dat ze bijna 50 kilo chocolade bij zich hadden in koeltassen. Omdat ze alle drie met een andere verklaring kwamen over de herkomst en de bestemming van de chocola en geen bonnetjes konden laten zien, zijn ze aangehouden. Op de Noordzee voor de oostkust van Engeland worden twee opvarenden van een Belgisch vissenschip vermist. Het schip kapseisde gisteren aan het einde van de middag en zonk. Drie opvarenden die op een reddingslot zaten zijn door een cruiseschip aan boord genomen. Waardoor het vissenschip is gekapseisd is niet bekend. Alle migranten die op het kustwachtschip Di Ciotti zaten zijn op Sicilia aan land gegaan. De Italiaanse regering gaf daarvoor gisteren toestemming. Het schip ligt al bijna een week in de haven van Catania. De 150 migranten, vooral Eritreërs, mochten het schip niet af omdat de Italiaanse regering garanties wilde van andere EU-lidstaten dat zij migranten zouden opnemen. Gisteren werd bekend dat Albanië er 20 wil opnemen en Ierland 20 tot 25. De rest wordt in Italië door de Katholieke Kerk opgevangen. En dan het weer vanuit het westen meer bewolking en vanavond regen. Het wordt 18 tot 21 graden.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 Overhaal, c'est une belle histoire. En het ligt besloten in je lach. Il rentrait chez lui, là-haut, Het begin van duizend, en één nacht, in één nacht. Heb kleur aan mijn dag gegeven. Dit heb finit le jour de chance. Hier opiert al, chacale chemin. En daar is het ook bij gebleven. En iets anders verwachten we ook niet.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 cheap hotel. Let's De mensen die naar stroostige plekken die je bij moet hebben. En te zien dat het goed is. zien dat we bruisen. En met vodka. En...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 Soms is er nog een. Nossa, Nossa, Assim wil cê mata. Ai, se eu te pego. Ai, ah, ah. Que delícia, delícia. Assim wil cê mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein. Que delícia, hein? I shoot you there!